Op de rechterflank van de Russen, aangevoerd door Bagration, was de slag om negen uur nog niet begonnen. De afstand tussen beide vleugels bedroeg meer dan zes mijl, dus besloot Bagration een ordonnans naar Kutuzov te zenden om te vragen of hij de aanval zou beginnen. Bagration keek met zijn grote slaperige ogen naar zijn gevolg. En het jongensachtige gezicht van Rostov, ademloos van opwinning en hoop, was het eerste dat zijn aandacht trok. Buitenland Rostov, excellentie. Rijd naar de opperbevelhebber. U zult hem vinden in Praten of daar dichtbij. Mijn missieven: moet ik de aanval beginnen. En als ik zijn de majesteit mocht ontmoeten voor de opperbevelhebber, excellentie. Dan kun je hem een boodschap overbrengen. Hij maakt dat je wegkomt! Ik moest bijna langs het front rijden. Ik passeerde enkele Oostenrijkse troepen en onze garde die al in volle actie waren. Maar daar trok ik bij niks van aan. Na nog enkele honderden meters gereden te hebben... ...zag ik een geweldige massa cavalerie ...in schitterend witte uniform op zwarte paarden... ...die mijn pad kruiste. Onze bereden garde die oprukte voor een charge tegen de Franse cavalerie. In volle galop probeerde ik hen uit de weg te gaan... ...maar zij vergroten hun snelheid steeds meer. Alleen door met mijn zweep te zwaaien kon ik een botsing voorkomen. Ik hoorde hun gejuich. Mijn instinct zei me met hen mee te gaan... Maar ik herinnerde me mijn opdracht. Misschien had ik geluk. Later hoorde ik dat bij die charge... een charge die de Fransen zelf verbaasde... maar achttien van al die schitterende jonge mannen... rijke officieren en kadetten op hun paarden van duizend roebel... waren overgebleven. Kostov! Kostov! Rostov! Maurice, wat voel jij uit? We zijn in de vuurlijn geweest! Ons regiment viel aan. het was prachtig! En hoe ging het? We dreven ze terug, stel je voor! Ik zeg je dat hij... Geen tijd, Maurice! Waar moet je zo gauw naartoe? Een boodschap voor zijn de majesteit! Daar is hij! Dat is de groothertog! Ik moet de opperbevelhebber hebben op de keizer! Ben jij het, Rostov? Kijk eens! Wat is er? Oh, jij, Berg. Ik ben gewond, mijn rechterhand! Kijk! Maar ik ben aan het vond gebleven! Ik hield de sabel in mijn linker. Mijn hele geslachten van Berg zijn ridders geweest! Ik, ik heb geen tijd, zeg ik je! Plotseling hoorde ik geweervuur vlak voor me. Een ogenblik werd ik door paniek bevangen. Angst voor mezelf en voor de afloop van de slag. De vijand in de rug van ons leger. En dit voorgevoel werd bevestigd toen ik verder doordrong in het gebied achter Praatsen, dat vol troepen was van allerlei onderdelen. Wat duivel betekent dit? Wie vuurt er? Sla die Duitsers, dood, de verraders. verraders! Die Oostenrijkers hebben bossen gesloten! Stil, idioten! Waar is de keizer? Waar is Kutuzov. Die is op gesmeerd, broertje! Jij bent dronken! Jammer genoeg niet! Ik ken de keizer! Ik heb hem in Petersburg gezien, zoals ik u zei. Ze lieten zijn zwarte paarden op de vlucht slaan! Ik ben stokrecht waar het je! Ik ken de keizerlijke paarden! En Julia Iwanics! In nieuwjaar rijdt toch niemand anders dan de zaar. En de opperbevel hebben? De dood en het kanonskogel. Dood? Ja, of van de weet ik veel. Doe, toes of dood? Toes of niet een of andere generaal? Oh, er zijn er al niet meer zoveel in leven. Probeer aan maar eens. Al die commandanten zitten in het dorp. De duivel halen je, Zeg dat dan meteen? Wat zou het allemaal nog? De Tsaar en Kortoeshof, gewond of dood. Overal gewonden, schreeuwend en kreunend. Praatsen door onze mannen verlaten. Het was duidelijk dat de slag verloren was. Ik herinnerde me de laatste brief van mijn moeder. Wat zou ze voelen als ze me nu zag? Op dit slagveld met al die kanonnen op me gericht. Ik reed twee mijl verder voorbij het dorp Hoshiradik. Van iedereen die ik aan vroeg, kreeg ik tegenstrijdige rapport over de Tsaren en over Koutuzov. En toen, bij een moestuin met een sloot eromheen, zag ik twee mannen te paard. Eén ervan, ik herkende het bruine paard, was mijn aanbede keizer. Ik wou naar hem toe, ik durfde niet. Ik kon geen inbruk maken op zijn moedeloosheid en zijn eenzaamheid. Wat kon ik tegen hem zeggen? Hoe kon ik hem om bevelen vragen voor Bagration op de rechterflank terwijl de slag al verloren was? Liever duizend doden sterven dan een boze blik riskeren. Het was een unieke kans, maar ik kon er geen gebruik van maken. Voor vijf uur s'avonds was de slag op alle fronten verloren. Vijfhonderd kanonnen waren in handen van de Fransen gevallen. Eén korps had de wapenen neergelegd. Andere kolonnes, die de helft van hun mannen verloren hadden, trokken in wanorde terug. Toen de schemering viel, reden zwaar beladen karren en terugtrekkende kanonnen over de dijk van August, waar jarenlang de molenaar met zijn gepluimde muts naar zilveren vissen had zitten hengelen. De kanonnen gingen van de dijk het ijs op gevolgd door drongen soldaten. Het ijs bezweek en de Franse kanonskogels floten en spatten op de schotsen en in het water en ontplofte te midden van de troepen die de dijk, het meer en de oever bedekten. Onder hen was Dolochoof, nu officier en gewond aan zijn arm met slechts tien man van zijn regiment. Een generaal was vlak naast hem gedood. Het leek hem dat hij de slachting alleen maar door een wonder had overleefd. Dit is dus praatsen, Bertje. Ja, sire. Van een lijken. Fijne kerels, die Russische grenadiers. Ja, sire. De munitie voor de kanonnen is op. Laat wat van de reserve brengen. Die kerel die daarnaast dat vaandel ligt. Een mooie dood. Ik geloof dat hij nog ligt, zien Laat hem dan het eerst zullen dragen, Bertje. Beter dood dan gevangen. Je hebt heel wat gezelschap vandaag, jonge uh, man. Hoe heet je? Andrei Volkonski. Je naam ken ik. Wie is de hoogste in rang van die gevangenen? Ik, Sire. Vorst Repnin. Kolonel van het keizerlijke gade-regiment, Sire. Dat weet ik. Uw regiment heeft zich eervol gedragen. De lof van een groot aanvoerder is de hoogste eer voor ons soldaat, Sire. Ik geef u met plezier, vorst. Wie is die jongeman naast u? u Luitenant dan zoek, Sire. Hij is nog wel erg jong om ons aan te vallen. Jeugd is geen beletsel voor moedzieren. uitstekend antwoord. De jongen zal het verbrengen. Draag zorg voor deze heer en laat ze naar mijn bivak brengen. Laat dokter Larij hun wonden onderzoeken. Voor gevaar, vorst. Ik kon Napoleon geen antwoord geven. Zo onbeduidend scheen op dat ogenblik alle dingen die hem bezighielden. Zo klein leek mijn held zelf, met zijn armzalige ijdelheid en blijdschap om zijn overwinning. Vergeleken bij de hoge, onpartijdige, goede hemel die ik gezien en begrepen had. Plotseling bedacht ik dat de kleine, gouden icoon die mijn zuster Marja om mijn hals had gehangen, nog aan zijn dunne, gouden kettingje hing. Wat zou het goed zijn, dacht ik... als alles zo simpel en eenvoudig was als Maya dacht. Wat zou het goed zijn te weten... waar je in dit leven bijstand kon vinden... en wat je te wachten stond aan de andere kant van het graf. Wat zou ik kalm en gelukkig zijn als ik nu kon zeggen... Heer, schenk mij uw genade. Maar tot wie moest ik dat zeggen? Tot een ondefinieerbare, onbegrijpelijke macht... Die ik niet alleen niet kan aanspreken, maar die ik zelfs niet in woorden kan uitdrukken. Het grote heelal of het grote niets. Of tot de God die in deze amulet is genaaid door Maria. Niets is zeker. Niets buiten de onbelangrijkheid van alles wat ik begrijp. En de grootheid van iets dat onbegrijpelijk, maar allesomvattend belangrijk is. In het begin van het jaar 1806 keerde Nikolai Rostov met verlof naar Moskou terug... en haalde Denisov over met hem mee te gaan en een paar dagen te blijven. Dus jij sliep, Michael boef. Kom binnen, Denisov. De, de jonge graaf. Mijn oogappel. Nee, maar... Is alles goed? Ja, godzijdank. Ze zijn juist klaar met het soepé. Laat me u eens goed aankijken. Nee, staks, <totstuk> Dus ik wist er niets van. Nicolai, mijn beste jongen. bent veranderd. waar zijn de kaarsen? Oh, zijn de goeie? Goeie. En thee, de thee. Kus me, Nicolai. Ja, en Mayon, ook, mij Wat fijn om jullie allemaal weer te zien. Maar waar is moeder? Die trekt het nieuwe Japan aan, als ah. ik me niet vergis. Ah, daar is ze. Nicolai, mijn liefste jongen. Laat me je onmiddellijk kussen. Oh, oh wat heerlijk. Jongen. Allemaal nog hetzelfde en toch niet. Op oh, Petja, je wordt groot. Ja, ja natuurlijk word ik groot moet je ja. gewoon samen praten, Sonja. Natuurlijk, ik ja. dacht ik. Ik moet haast huilen. Ik stel me aan. Ja, ja. heel natuurlijk. Nou, wie is dat? Ik voel me een beetje onbescheiden. Ik ben Wassili hm? Denisov, ja. de vriend van u zo. Onbescheiden onzin. Oh, dan natuurlijk, heel welkom. Zee? Ik herinner me dat Nikolai over u schreef. Ja, Natasja, Vera, dit is ja. Oh, Lieve Denisov, ik moet je kussen. Ik moet je kussen. Oh, Natasja, jij kust je hand. waarom niet? Inderdaad, waarom niet? Hij moet zich hier helemaal thuis voelen. Dat ja. ja. doe ik. Ik ben het allemaal zo vriendelijk. Onzin, onzin. Natuurlijk oh. bent u hier thuis. Michaal, zal u een kamer. Maar wij zijn ervoor zorgen dat we het naar genoegen hebben. Ja, u bent heel te goed. Oh, Nicolai, kom hier bij me zitten, lieve jongen. Ik wil je aankijken. Is het helemaal goed met je? Natuurlijk, lieve moeder. Ik zal je pijnlijke doen en ik zal je pijn. En als die wilde brassen je naar je zin hebben gemaakt, moet je ons alles vertellen. Ja, alles. Ja, ik, ik ben een beetje moe na die lange reis. Ach ja, natuurlijk. Ach, we kunnen ook best wachten op je verhalen. Je moet morgen lang uitslapen. Zolang als je maar wilt. Nikolai was heel gelukkig met de liefde die zijn hem betoonde. Maar het eerste ogenblik van de ontmoeting was zo gelukzalig geweest. dat zijn huidige vreugde ontoereikend scheen. en hij steeds meer bleef verwachten. De reizigers sliepen tot de volgende morgen tien uur. en werden pas gewekt door de bedienden die kannen en kommen brachten. heet scheerwater, goed geborstelde kleren. en keurig gepoetste laarzen met sporen en al. Stoop, Rostrof. Hé, opstaan! Waarom? Is dat zo laat? Duivel, nee. zeg, wat is dat? <laughs> Maak je maar geen zorgen. Dat zullen de meisjes zijn. De meisjes? Ja, goeie hemel. Zijn jullie al wakker? bakken? Ja, natuurlijk. Wat denk je wel? Staat er nog, Nicolai? Ja, dadelijk. Hey, zeg, Nicolai, is dat jouw saap? Doe onmiddellijk die deur dicht, hè? Hey? En haal de meisjes weg, Petja. Versta ah, hey, hey, je hey. me? In drukte? Geneer je niet, Nicolai. We zullen heerst niet kijken. Doe je kamerjas maar aan. Maar... We moeten een pakker hebben. Hé, hey, is dat jouw sabel of die van <laughs> oh, Deniso? Waaruit, duvel op jij. Maar... En blijf jij maar rustig binnen, Deniso, een kleedje aan. Ik oh, zal ze wel krijgen. Oh, ja. <laughs> nou. Natasja. Waar is Sonja gebleven? Die is hard weggelopen. Nu kun je met mij praten. Ik ben nu een echte man, hè? Snor en alles. Ik ben heel blij dat je mijn broer bent. Heus? En of? Ik wil weten hoe jullie mannen eigenlijk wil zijn. Net als wij. Waarom is Sonja weggelopen? Dat is een lang verhaal. Wat ga je dichter zeggen, jij of u? Dat, dat, dat hangt er vanaf. Onzin, is niet zo vormelijk, Nicolai? Ga je intiem doen of formeel? Dat weet ik nog dat niet. Dat moet je weten. Ze is mijn liefste vriendin. Ik heb mijn arm voor haar verbrand. Kijk maar. Natasja. Ik heb mijn arm verbrand om mijn liefde voor haar te tonen. Ik heb mijn liniaal gloeiend gemaakt in het vuur en hem hierop gedrukt. Hier. Meer niet? Meer niet. Wij zijn zulke goede vriendinnen, Sonja en ik. Dat met die liniaal dat was maar onzin. Maar zij en ik zijn voor eeuwig vriendinnen. Als zij van iemand houdt, is het voor het leven. Dat begrijp ik niet. Ik vergeet zo gauw. Nou? Ze houdt van me. En dat vind jij fijn. Maar wat heeft dat nou te maken... Ze wil dat je alles vergeet wat er gebeurde voor je wegging. Ze zal altijd van je houden. Maar je moet je vrij voelen. dat niet lief en edel van haar... Ik kom nooit op mijn woord terug, Natasja. Bovendien, Sonja is zo lief dat alleen een dwaas haar liefde het verwerpen. Nee, Nicolai, Sonja en ik hebben er geloven gepraat... en we wisten wat je zou zeggen, maar dat gaat niet. Want als jij jezelf door je belofte gebonden acht... is het net of zij het niet ergens gemeend zou hebben... Het zou lijken of je haar trouwde omdat je moest. Dat gaat echt niet. Wil ze dat ik mezelf als vrij beschouw? Ja. Dat is prachtig. Ik zal er met haar over praten. Wat ben ik blij dat ik jou weer bij me heb, Natasja. Zeg eens, ben jij Boris nog steeds trouw? Wat een onzin! Ik denk nooit aan hem en aan niemand anders. moet er niets van hebben. Wat ben je nu weer van plan? Wat ik nu weer van plan ben. Heb je Duport gezien? Duport, De beroemde danser. Als je hem niet gezien hebt kun je het ook niet begrijpen. Dat ben ik van plan. Als ik me op mijn tenen kon blijven staan. Ik ga nooit trouwen, ik wil dansen. Maar vertel het aan niemand, hè. Ik vind je geen goed idee. Een goed idee? Wil jij niet meer met Boris trouwen? Ik wil met niemand trouwen. En als ik hem zie, dan zal ik het hem zeggen ook. Lieve hemel. Het is toch allemaal onzin. Zeg eens... Is niet zo aardig? Heel erg aardig. Ga je dan aankleden? Of is hij verschrikkelijk? Verschrikkelijk? Wat een onzin. niet of is een prachtkerel. Maar is hij aardig? Heel aardig. Vlucht dan, aan. Dan kunnen we allemaal samen ontbijten. En doe geen pomade op je haar. Je komt ontbijten en je trekt niet ten strijde, Nicolai. <laughs> Alles wat ik kan zeggen... is dat ik het vreemd vind dat Sonja en Nicolai met elkaar spreken... Of ze vreemden voor elkaar zijn. Lieve Vera, moet je nou altijd dingen zeggen die we allemaal onplezierig vinden? Ik zeg alleen wat ik denk. Je moet denken voor je spreekt. Dat zeg ik ook altijd. Jij praat altijd te veel. Dat zeg jij, Vera? Ja, zo is het genoeg, Natasja. Sonja is heel lief en mooi en ze is duidelijk verliefd op Nicolai. Maar op dit ogenblik wil hij zich nog niet binden. Hij wil zijn vrijheid zoals een jongeman dat de ook hoort te doen. Er zijn genoeg andere meisjes in Moskou. Mama. Bovendien zijn er de races, de Engelse club vol op afleiding, boemelpartijtjes met Dinizov, zelfs bezoek aan... Uh, nou ja... Zo is het genoeg, lieve. Begrijp het niet als je het maar begrijpt, Natasja... dat het voor een zwierige jonge huzaar... niet noodzakelijk Sonja hoeft in te sluiten. En als je het niet kunt begrijpen... je vader begrijpt het wel. Begin maart was de oude graaf Rostov... druk bezig een diner te organiseren... in de Engelse club in Moskou... ter ere van Vosbagration. bagration. Luister alsjeblieft, Vioctis... daar valt me niet in de reden. Uh, asperges, verse komkommers Erbij je kas, vlees en vis Dat spreekt vanzelf En denk eraan dat je hanekam in de schildpad doet Dus drie koude gangen meneer ja, Natuurlijk, natuurlijk Die grote steuren met mayonaise Goeie hemel Ik heb de bloemen vergeten Dimitri moet naar het landgoed rijden... en Maxime de Tuin wil zeggen dat hij alle horen aan het werk zet. Alles uit de kassen moet hier gebracht worden verpakt in filt, Op zijn minst 200 potten tegen vrijdag. U schijnt het druk te hebben, vader. Oh, wat denk je? Mijn hoofd loopt om. Als je me maar een beetje wil helpen. Ik, vader? Waarom niet? Ik moet zangers hebben, zigeuners. Jullie soldaten houden daarvan, zeggen ze. Jij moet weten waar je ze te pakken kunt krijgen. Heus, vader. Ik geloof dat Vosba Bagration zich minder zorgen maakte voor Austerlitz dan u nu doet. Ah, dat is best mogelijk, mijn <laughs> jongen. Maar probeer zelf maar eens voor alles te zorgen. Maar nu ik je hier heb, kun je jezelf nuttig maken. Nee, heus? Ja, heus. Neem de slee. Ga naar Pierre Bezoekhoff en zeg hem dat ik jong-air bij een verse ananas gezonden heb. Zoek daarna die zigeuner op die bij Graaf Olaf gedanst heeft. Moet ik de zigeuner meisjes ook meebrengen, papa? Gedraag je, Nicolai. Ah, Anna Michailovna. Wat kan ik voor u doen? Het gaat erom wat ik voor u kan doen, graaf. Pierre is terug, dus we kunnen alles uit zijn kassen krijgen. Hij heeft me een brief van Boris doorgestuurd. Die is nu bij de staf, goddank. Dat doet me genoeg aan, om ook ja. na. Uw aanbod is erg vriendelijk. En als u bezoek of ziet, nodig we dan uit voor het idee. Ik zal zijn naam noteren. Dat is genoeg voor vandaag, vind je ook de Zorg goed voor alles. U kunt op mij rekenen, meneer. Nu Anna Michailovna me helpt, hoef jij je niet meer druk te maken, Nicolai. Uh -huh. Je hebt vast wel wat amusanters te doen. Zoals u wilt, vader. Hmm, Jongelui tegenwoordig. Het wordt me te gek. Ja, ja, ja, ja. Vertel me eens, Anna Michailovna. Heeft Pierre Bezoekov zijn vrouw bij zich? Oh, mijn beste vriend, dat is allemaal heel ongelukkig. Verschrikkelijk, als het waar is wat ik gehoord heb. Die jonge Bezoekov, zo'n verheven ziel. Bijna engelachtig. Ik heb diep medelijden met hem en ik zal hem troosten zo goed ik kan. Maar wat is er dan gebeurd? Ja, uh, dit blijft helemaal tussen ons natuurlijk. Natuurlijk. Het schijnt dat Dolohoff, de zoon van Marja Ivanovna, Helene Bezoekhoff, volkomen gecompromitteerd heeft. Nee toch. Pierre had Dolohoff in zijn huis in sint Petersburg te logeren gevraagd. En nu is zij hierheen gekomen naar Moskou met die brutale kerel achter zich aan. Ze zeggen dat Pierre volkomen gebroken is. Lieve hemel, dat is wel erg onplezierig. Ja, ja, ja. Nou ja, zulke dingen gaan voorbij, beste Anna Michailovna. of Zeg Pierre dat hij alleen naar de club moet komen op het banket van vacation. Het wordt iets geweldigs, geloof me. En het zal bezoek of wat afleiding geven. Hmm. U bent altijd zo goed graaf. Natuurlijk zal ik hem de uitnodiging overbrengen. Arme Pierre. Ik heb zo'n warm plekje voor hem in mijn hart. Door het eerste nieuws over de slag bij Austerlitz was Moskou verbijsterd geweest. Maar na een poosje werden alweer allerlei redenen gevonden... voor die ongelooflijke en onmogelijke Russische nederlaag. Alles werd duidelijk en in alle hoeken van Moskou werden dezelfde oorzaken genoemd. Het verraad van de Oostenrijkers, gebrekkige voedselvoorziening... het verraad van buitenlandse officieren in Russische dienst de onbekwaamheid van Kutuzov en, zo werd er gefluisterd, de jeugd van de soeverein die vertrouwd had op waardeloze en onbeduidende mensen. Maar het Russische leger, zo verklaarde iedereen, was buitengewoon en had wonderen van moed verricht. De soldaten, officieren en generaals waren helden. Maar de grootste held was Vorst Bagration die zich onderscheiden had bij de terugtocht van Austerlitz, waar hij alleen in slagorde was teruggetrokken en de hele dag een vijandelijke macht had afgeslagen die tweemaal zo sterk was als de zijne. In zijn persoon werd eer bewezen aan die eenvoudige Russische vechtsoldaat zonder connecties en intriges. Het mooiste van de hele zaak is nog... ...mijn beste Narishkin... ...de klap in het gezicht voor de oude Kutuzov. <laughs> ja. Verheerlijk vacation... ...en Kutuzov wordt naar beneden gehaald. Zo simpel is het. Misschien wel, ja. Ik wou dat de gasten niet zo oud waren... ...Rostop zien. Niet zo oud als wij. Waarom zeg je dat? Oorlogen, beste vriend... ...worden door jonge mensen gevoerd. De toekomst hoort aan de jeugd... ...dat moeten wij beseffen... Anders verliezen ze alle respect voor ons. Persoonlijk vind ik die cultus van de jeugd nogal vervelend. Bovendien, eh, ja, de, de jongeren zijn vertegenwoordigd. Daar is Pierre Bezukov bijvoorbeeld. Sinds de dood van zijn vader is hij rijk geworden en respectabel. Een van de ouderen dus. En u hebt zeker wel van zijn vrouw gehoord. Nou, nou, nou, nou geen schandalen alsjeblieft ja. van Uier. Oh, het is veel te gewoon in onze kringen om schandalig te zijn. In ieder geval ben ik blij de jonge hier te zien. Ik in gesprek toch wel met de minnaar van de schone Hilare. Ik hoop dat Bezoekhoff zich niet met Dolgoff inlaat. We willen hier geen scène hebben. De, de duivel met Bezoekhoff en zijn privéleven. Ik hoop dat er twee dingen uit deze affaire zullen voortkomen. Het einde van Kutuzov... ...en het einde van ons vertrouwen op Oosterrijk. Oh, Kutuzov is niet zo'n kwaaie kerel. We hebben zelfs geen goede kerels nodig. We hebben een goede generaal nodig... ...die zijn zadel niet als bed gebruikt. De Oostenrijkers bleven tenminste wakker. Ja, wakker om de eerste kans op vluchten te grijpen. Beseft dus u wel dat onze mannen overlopen werden door vluchtende Oostenrijkers... en dat ze zich een weg moesten baden met hun bajonetten. Ja, zo was het ook in Soeverhoff's tijd. De Oostenrijkse generaals met wie hij te maken had... kraamde zoveel onzin uit dat hij voor ze ging staan... en als een haan begon te kraaien. <laughs> Ik dacht dat Kutuzov de oorlog geleerd had van Soeverhoff... En nu vertel jij me dat hij zelfs niet genoeg geleerd had om als een haan te kraaien. Mijn beste Valoyev, zoals je weet heb ik het grootste respect voor Naryshkin en voor jou. Maar de situatie van ons land op dit ogenblik is niet om te lachen. Daar ben ik het mee eens. Goed, goed, ja. goed, goed, goed, goed. Laten we dan ernstig zijn. Hebben jullie gehoord dat Oevarov uit Sint-Petersburg hierheen is gestuurd om te weten te komen wat ze Moskou over Austerlitz denkt? Ja. Ja, dat heb ik gehoord. Precies, ja. en, en daarom is deze partij zo belangrijk. Sint-Petersburg zal graag willen weten hoe vorst Bagration ontvangen wordt. Ja. En toegejuicht. Toegejuicht. Natuurlijk. Ik geloof dat vorst Bagration eraan komt. Laten we wat dichter naar de ingang gaan. Mm -hmm. Ah, ben je daar, mijn beste Nicolai? U ziet eruit of u het warm hebt, vader. Natuurlijk heb ik het warm. Ik heb het erg druk. Alles komt op mijn schouders neer. Vader, ik zou u mijn vriend Dolohoff willen voorstellen. Ah, hoe gaat het u? Ik heb veel over u gehoord van mijn zoon. U bent er geen samen geweest en hebt voor held gespeeld. Ja, ik hoop dat ons best hebben gedaan, meneer. Oh, daar ben ik zeker van, zeker. U, u moet ons komen opzoeken, Dolohoff. Dat zal ons allemaal plezier doen. En nu moet u me excuseren. Ik geloof dat Forst Bagration aangekomen is. Je komt toch, Dolohoff? Met heel veel genoegen. Forst Bagration... Dat is het nauwste uniform dat ik ooit gezien heb. Ik zie hem liever zoals ik hem bij Australië heb gezien. Met zijn muts van Lamsvel en zijn zweep over zijn schouder. Het is geen salongeneraal. <laughs> Ken jij die orde tekens die hij draagt? Uh, de ster van sint Juris. Die andere moet buitenlandse zijn. Troostprijzen van Oostenrijk. Stil. Zeg, is er iets bekend over André Bolkonski? Alleen dat hij gesneuveld is toen hij oprukte en dat hij het vaandel droeg. Arme duivel. Ik heb te doen met zijn familie. Excentrieke oude vader. Ik geloof dat zijn jonge vrouw een verwachting is. Een ramp. Laten we een beetje dichter bij de deur zien te komen. Het scheen dat Bagration, speciaal voor het diner... zijn haar- en bakkenbaarden had laten bijknippen... wat zijn uiterlijk er niet aantrekkelijker op maakte. Er was iets naïefs, iets feestelijks aan hem... wat hem met zijn krachtige mannelijke trekken een komische uitdrukking gaf. Hij liep verlegen en onhandig over de pakketvloer... niet wetend wat hij met zijn handen moest doen... Opzij, alstublieft. Opzij, opzij. Excellentie. First bagration. Ik en al mijn medeleden van de Engelse Club in Moskou, wij zijn vereerd. De, de eer is aan mij, Graaf. Als een klein bewijs van onze achting mag ik u dit zilveren blad aanbieden. Er zijn een paar verzen voor u ingegraveerd. Oh, uh, moet ik ze hardop voorlezen? <laughs> Zoals uw excellentie verkiest, natuurlijk. Maar de auteur die hier naast mij staat... Ah, de auteur. Laat uh, hij ze dan lezen, alsjeblieft. <coughs> Vooruit dan, man. Vooruit. Breng glorie dan aan Alexanders kroon. Bescherm voor ons de troon. Wees onvervaard, maar wees ook mild. Wees op het slagveld als een leeuw zo wild... Ah. En nimmer meer zal Bonaparte. Monsieur, vous êtes sa Zal ik doorgaan, graaf? Geen sprake van, wat denk je wel? Zie je niet dat de vorst aan tafel wil? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Nou dan, zullen we naar binnen gaan? Vorst Bagration, wilt u voorgaan? Oh, met genoegen, met genoegen. En mag ik van deze gelegenheid gebruik maken u mijn zoon Nicolai voor te stellen? Oh, ik heb hem al ontmoet. Een knappe jonge man, graaf. Uw excellentie is te vriendelijk. Oh, soms, wel. Maar zijn excellentie is ook honger. Natuurlijk, natuurlijk. Laat ons geen tijd meer verliezen. De graaf keek trots en vrolijk rond terwijl Bagration met Nicolai sprak. Deze zat met zijn nieuwe vriend Dolohoff bijna in het midden van de lange tafel. Tegenover hen zaten Pierre Besoukov en forstnet Het werk van de graaf was niet vergeefs geweest. Het was een schitterend diner. Toch was de graaf niet helemaal op zijn gemak. Hij wenkte de girand, sluisterde tegen de lakijen en wachtte onrustig op iedere gang. Op de er zullen heel wat toespraken zijn. Het is tijd om te beginnen. Meneer, heren op de gezondheid van Zijne de Majesteit, Lickke. De de gezondheid van de helft van onze laatste veldtocht, voor Pieter Ivanovic bij Gezondheid naar Ryszkin. Op de jonge beste rostov en op jou. Hallo jij. En op ons hele schitterende bestuur. En niet te vergeten op Afroskin en Hoeverhof en al onze gasten. En des best op de gezondheid van graaf Ilja Rostov... de organisator van dit gedenkwaardige banket. Excellentie, heren, gasten, vrienden... Ik, ik, ik kan geen woorden vinden. Dit is te veel voor me. Vergeef me, vergeef me. Intussen zat Pierre Bezoekhoff tegenover Dolichov en Nikolai Rostov. En als gewoonlijk at en dronk hij weer veel. Tijdens het hele diner zei hij geen woord. Hij knipperde met zijn ogen en fronste zijn voorhoofd... terwijl hij met een somber gezicht rondkeek. Hij scheen niets te zien of te horen van wat er om hem heen gebeurde. Geabsorbeerd als hij was door een ander, folterend probleem. Wat kan ik doen? Wat moet ik doen? Al die mensen... Als ik maar kon denken De toespelingen van mijn nichten voor Stin Die anonieme brief van morgen. De verhouding van mijn vrouw met Dologov Is voor niemand meer een ruim En daar zit Dologov tegenover me Knap Onbeschaamd, glimlachend. Oh, ik zou hem kunnen maar Misschien is het toch niet waar Het kan niet waar zijn Dologov was mijn beste vriend Hij kwam bij me En maakte gebruik van mijn vriendschap om in huis binnen te komen ik gaf hem onderdak, ik leende hem geld. Het is gewoon niet mogelijk. En toch, Helene heeft me zo dikwijls gezegd hoe prettig ze het vond dat Dolochov bij ons was. Dolochov heeft zo dikwijls Helene schoonheid geprezen. Hij is inderdaad knap. En ik ken hem. Hij zou het bijzonder leuk vinden mijn naam te onteren en me belachelijk te maken. Juist omdat ik hem als vriend heb behandeld en geholpen. Ik herinner me zijn gezicht toen hij de politieagent op de beer vastbond en ze in het water duwde. Toen hij iemand zonder aanleiding tot een duel uitdaagde. Toen hij het paard van een postiljon doodschoot. Hij is vreet en een verjas. Hij moet wel denken dat ik bang voor hem ben. Maar ik ben bang voor hem. Ik... Ik moet... Ik weet niet wat ik eigenlijk moet doen. Zoek of wat voel jij uit, man? Jij drinkt niet. Nu heb je al voor de tweede maal de toast op zijn majesteit gemist. Je moet hier niet in slaap vallen. Lieve hemel, wat stom van me. Mijn beste Rostov, ik herkende je niet. Vergeef me. Hoor je wel, Rostov? De dwaas probeert de kennismaking te hernieuwen. Laat die barsten. Oh, je moet goede vriendjes zijn met de echtgenoten van mooie vrouwen. Op de gezondheid van alle mooie vrouwen. <laughs> Daar gaan ze dullig af. Op de gezondheid van alle mooie vrouwen, mijn bestepje. En op hun minnaars. Drink op. Zo is het goed. De tekst van de kantaten, meneer, als u daar belang in stelt. Dank je. Ik zou hem ook eens graag willen zien. Geef ze hier. Hoe durf je, Dolochhoff? Ik vind dat leuk. Wat is dat allemaal? Ja, zo is het wel genoeg. Geef dat papier terug, alsjeblieft. Ik heb er geen zin in, mijn beste. Dan ben je een schoft, Dolochhoff. Een gemene schoft. Ik daag je uit. Dat is belachelijk. Volstrekt niet. Wil jij mijn secondant zijn, Christophe? Als je dat wilt. Dank je. Dan laat ik het aan jou over de details verder te bespreken... met wie deze meneer als zijn secondant aanstelt. Uitstekend. Wil jij voor mij optreden, Neswitsky? Als je daarop staat. Ja, heel graag. Wel, graaf Christophe, waar zal het zijn en wanneer? Aan de rand van het Sokolnikibos, de weg ophoudt. Acht uur. Goed, we zullen er zijn. Welk wapen? Als uitgedaagde mag jij kiezen. Juist. Pistolen op 40 pas. Goed. Het is toch eigenlijk de gekke? Ja, dat ben ik met je eens. Maar ik kan er niks aan doen. Het was jouw man die... Dat weet ik. Maar toch. Je kunt nog een verzoening proberen. Praat jij nog eens met Doloch of? Ik zal zien wat ik kan doen. Dank je. Als je hem opzoekt voordat je naar bed gaat. Afgesproken. Om hem de details mee te delen. Wel te rusten, Neswitski. Wel te rusten. Ben je het er helemaal mee eens, Doloch? Of voel je je nu werkelijk zo kalm? Dat zul je morgen bij Sokolniken wel zien, mijn beste Rostov. Zelfs nu. Laat me je in twee woorden het hele geheim van de duel vertellen. Rostov, als je gaat duelleren en je maakt je testament en schrijft lieve brief aan je ouders en je denkt dat je gedood zult worden, dan ben je een dwaas. En word je zeker gedood. Maar als je vast aan het plan bent, je tegenstander zo vlug en zeker mogelijk te doden... ...dan komt alles in orde. Zoals onze oude berenjager te zeggen, iedereen is bang voor een beer. Maar als je er eentje ziet, is je angst weg. En denk je alleen nog maar aan hem niet te laten ontsnappen. Zo is het ook met mij, mijn beste kerel. Dus, adem aan. Misschien zou ik in de plaats hetzelfde gedaan hebben. Het is zelfs zeker dat ik het gedaan zou hebben. Waarom dan dit duel, deze moord... Of ik dood hem. Of hij raakt mij in mijn hoofd of mijn elleboog of mijn knie. Dan kan ik niet weglopen mezelf ergens begraven. Het zou het beste zijn als het niet onmogelijk was. Duurt dat nog lang, Neswitski? Is alles klaar? Pistolen geladen. De sabels in de sneeuw geven aan waar je moet staan. Juist, dank je. Graag bezoek of... Ik zou mijn plicht niet doen... En ik zou uw vertrouwen niet waardig zijn... en de eer die u mij bewezen heeft door mij als uw secondant te kiezen... als ik u op dit ernstige, dit zeer ernstige ogenblik niet de hele waarheid zei. Ik geloof dat er voor deze hele affaire niet voldoende aanleiding is. En nog minder om er bloed om te vergieten. Dat ben ik met je eens. De hele zaak is gewoon idioot. Sta me dan toe uw verontschuldigingen over te brengen. Ik ben er zeker van dat uw tegenstander die zal accepteren. Nee... Het is veel eervoller een fout toe te geven dan iets te doen dat onherstelbaar is. Er was aan beide kanten geen sprake van een echte belediging. Laat me. Nee, er valt niet meer over te praten. Zeg maar waar ik moet staan en wanneer ik moet schieten. En Laat me zien hoe die trekker werkt. Ik eh, weet het natuurlijk wel, maar ik, ik ben het vergeten. Kijk. En denk eraan zachtjes te drukken. Even een woord met je, Neswitski. En... Heb je succes gehad? Wordt er van jouw kant nog excuus aangeboden? Nee. Geen enkel excuus. Doorlog of staat er al. Goed. Dan moeten we ermee doorgaan. Het dooide en het was mistig. Alles was al een minuut of drie klaar. Maar ze wachten nog. En iedereen zweeg. Nu... Nee. Nu de tegenstanders alle verzoening afwijzen, beginnen we. Neem uw pistolen en als ik drie zeg, gaat u voorwaarts. Eén. Twee. Drie. Dik idioot. Broedse eend. Het is bijna niet eerlijk. Ik moet erom lachen. Ik kan dus schieten als ik wil. Maar wanneer? Als ik raak van de weg af struikel in de sneeuw. Ik ben bijna bang mezelf te raken. Gok, ik heb hem geraakt. Nee. Nee, het is nog niet voorbij. Alsjeblieft. Nee, we zoeken over achteruit. Terug naar je grenslijn. Op zee! Dek jezelf met je pistool, bezoekhof. Dek jezelf, idioot. Ik niet. Schiet maar, Dologhoff. Gemist. God nog hem toe. De waasheid. Wat een dwaasheid. De dood, wat een leugen. Het is afgelopen. Laat me je naar huis brengen. Maar, Dolohof, Rostov zorgt wel voor hem. Hij is alleen maar gewond. En, mijn beste Dolokhov, hoe voel je je? Uh, slecht. Maar daar gaat het niet om, vriend. Waar zijn we? We zijn straks in Moskou. In Moskou. Ja, ik weet het. Voor mij hindert het niet. Maar ik heb haar gedood. Gedood. Ze zal er niet overheen komen. Ze zal het niet overleven. Wie? Mijn moeder. Mijn lieve engelachtige moeder. <laughs> Ik woon bij haar, Nicolai. Als ze me zo ziet, overleeft ze het niet. Je bent alleen maar gewond, beste kerel. Je begrijpt het niet. Jij kent maar zo'n een ruziezoeker in een vechtjas. Ik Maar mijn oude moeder en mijn ongelukkige zuster. Die zien mij als de meest aanhankelijke zoon en broer. Wil jij ze voorbereiden? Ik snap het je. Ik snap het je. De laatste tijd had Pierre zijn vrouw zelden alleen gezien. Zowel in Moskou als in Petersburg was hun huis altijd vol bezoekers. De nacht na het duel ging hij niet naar zijn slaapkamer... maar bleef, zoals hij dikwijls deed, in zijn vaders kamer... Dat reusachtige vertrek waarin de oude graaf Bezoekhoff was gestorven. Wat is er gebeurd? Ik heb haar minnaar gedood. De minnaar van mijn vrouw. En waarom? Hoe ben ik ertoe gekomen? Omdat ik haar getrouwd heb. Was het mijn schuld? Ja. Ja, het was mijn schuld. Ik heb haar getrouwd zonder van haar te houden. Ik heb haar en mezelf bedrogen. Ik wou haar hebben. Dat was alles. Dat wist ik al in de Witte Ik was trots op haar. Trots op haar majestueuze schoonheid. Op haar omgangsvorm. Trots op de manier waarop ze heel Sint-Petersburg in mijn huis ontving. Trots op haar ongenaakbaarheid. Daar was ik trots op. Ik dacht toen dat ik haar begreep. Hoe dikwijls heb ik niet tegen mezelf gezegd als ik over haar nadacht... Dat het mijn schuld was dat ik haar niet begreep. Dat ik die kalmte en bedaardheid niet begreep. En dat gebrek aan interesse en verlangens. En het hele geheim ligt in de gruwelijke waarheid dat ze... dat ze een verdorven vrouw is. Helene is verdorven. Nu ik dat vreselijke woord tegen mezelf heb gezegd... is alles duidelijk geworden. Elena, Wat is er? Wat heb je nu weer uitgevoerd? Weet je dat dan niet? Oh, jawel. Het schijnt dat je een held bent. Een held in het duel. Waar ging het eigenlijk om? Wat moest het bewijzen? Niets. Als jij het niet wilt zeggen, zal ik het doen. Jij gelooft alles wat je verteld wordt, hè? Vergis, je vertelt dat Dolenhof bij Minnaar was... En dat heb je geloofd. En wat heb je bewezen? Dat je een idioot bent. Maar dat wist iedereen al. En het resultaat zal zijn dat heel Moskou me zal uitlachen. Dat iedereen zal zeggen dat je dronken was. Dat je niet wist wat je deed. Dat je een man uitdaagt op wie je zonder reden jaloers was. Een man die in alle opzichten je meerder is. Zonder reden? Ja, dat zei ik. Hoe kon je geloven dat hij mijn minnaar was? ...omdat ik op zijn gezelschap gesteld ben. Als je maar wat geestiger en vlotter was, dan zou ik het jou overkiezen. Geen woord meer, ik smeek je dan. Ik zal spreken zoals ik wil. Ik zeg je ronduit dat er niet veel vrouwen zijn... ...die met een echtgenoot als jij geen minnaar zouden genomen hebben. Maar ik heb het niet gedaan. Genoeg! Aan het dood kwam altijd geld van je lenen en kuste je blote schouders. Je gaf hem het geld wel niet, maar je liet je wel kussen. Wat betekent dat nou een paar kussen? Je vader probeerde je jaloers te maken, maar alles wat je zei was dat ik maar gang kon gaan. Wat je dan ook deed? Herinner jij dat ik je eens vroeg of je misschien zwanger was? Wat ik godzijdank niet was. Je lachte en je zei dat je niet zo gek was kinderen te willen hebben. En zeker geen kinderen van mij. Ik heb je de waarheid gezegd. Ik heb nooit van je gehouden. Ik wist dat je een verdorven vrouw was. Hoe durf je? Ik durfde het mezelf niet te bekennen. Nu beken ik het. En daar lag je minnaar in de sneeuw, misschien wel stervend met die quasi-kranige glimlach op zijn lippen terwille van jou. Je bent onmogelijk. Goed, je zegt het zelf. We kunnen maar beter scheiden. Uitstekend. Zoals je wilt. Hm. Je wilt me alleen maar bang maken, hè? Maar ik neem je uitdaging aan. We gaan scheiden. Op één voorwaarde dat je me een fortuin geeft. Slecht die je bent! Ik, ik ga je vermoorden! Je bent gek! Leg neer! Oh. Maak dat jij wegkomt of ik vermoord je? versta je? De kamer uit! Maar huis uit! Anders weet ik niet wat ik doe! Je bent gek! Gek! Daaruit! Daaruit zeg ik! Een week later gaf Pierre Hélène volmacht. Al zijn landgoederen in Groot-Rusland te beheren, het grootste deel van zijn bezit, en vertrok alleen naar Petersburg, zesde aflevering. Twee maanden waren voorbij gegaan sinds het nieuws van de slag bij Austerlitz en het verlies van vorst Andrei de kale heuvel bereikt had. Ondanks alle brieven via de ambassade en alle nasporingen was zijn lijk niet gevonden en zijn naam kwam ook niet voor op de lijst van gevangenen. Het leven op de kale heuvel ging vrijwel op dezelfde voet voort. Iedereen probeerde de mogelijkheid van André's dood uit de gedachten te bannen... en trachtte zich te verheugen op de geboorte van zijn kind. Probeer een beetje stil te liggen, Lise. Je bent zo rusteloos. Het is die sofa. Hij is zo ongemakkelijk. Allemaal bobbels en gaten. O, oh Maria, als het maar voorbij was... Dan is het gauw genoeg, liefje. Nog een paar dagen. Als André nu kwam, zou hij me zo lelijk vinden. Wel, nee, helemaal niet. Ja, wel. En ik ben het ook. Ik zag er toch altijd aardig uit, Maria? Maar dat doe je nog, liefje. Nee, beslis niet. Ik zag mezelf vanmorgen in de spiegel. Ik zie overvallen en afgetopt uit. En mijn haar is slap en doof. Ik, ik, ik, ik wil dat kind niet. Stil, eens. Zoiets moet je niet zeggen. Maar waarom moet het mijn gezicht bederven voor iemand die niet eens van me houdt? Dat is niet waar. Lieg niet, Maria. André heeft eens van me gehouden, maar nu wou hij dat hij nooit met me getrouwd was. Ik moet om hem al die pijn verdragen en het kan hem niet schelen. <lacht> Waar ga je heen? Ik ga het kindermeisje halen bij je te zitten. Hey, laat me niet alleen. Maar het is tijd voor mijn les met papa. Je weet toch hoe boos hij is als ik niet precies op tijd ben. Ik wil niet nee. dat je weggaat. Maar ik ben gauw weer terug. Het meisje zorgt heus wel voor je. Je hebt toch geen pijn? Nee, ik voel me alleen maar ellendig. Maar dat zal allemaal gauw voorbij zijn, Heus. Probeer je nou een beetje stil te liggen, hè? Ik blijf echt niet lang weg. Hoe oh, tiggoed ben ik te vroeg? Heeft mijn vader nog geen koffie gehad? Hij, hij wil niet... Freule, hij schreeuwde tegen me door de deur dat ik het weer mee moest nemen. Is hij boos? Ik weet het niet, freule. Behalve de red heeft hij tegen niemand iets gezegd. Oh. Ik geloof dat het iets te maken heeft met die brief die gisteravond laat is gekomen. Brief? Van wie? Een koerier bracht hem, freule. Meer kan ik er niet van zeggen. Oh, Ik moet hem dadelijk spreken. O, oh, die vraagt Zawisna nou om bij vorst in Lize te gaan zitten. Zeker, Vrouwen.